Het kookadvies geldt voor delen van de stad Utrecht en onder meer Maarsen, De Beeld, Bunnik en Zeist. Bij een aantal supermarkten in het gebied is een run ontstaan op flessen drinkwater. De treinen tussen Amsterdam en Schiphol rijden weer. Vanmorgen ontstond er rond half tien een zijnstoring waardoor er geen treinverkeer mogelijk was. Rond drie uur was de storing verholpen. Door werkzaamheden reden er dit weekend al minder treinen tussen de luchthaven en de hoofdstad. ProRail zegt de oorzaak van de storing te onderzoeken.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 Stichting Strandkorrels uh, is zo uh, vriendelijk om de vervanging uh, te sponsoren. En ik ben met Ben Zonneveld ben op pad om uh, de gedichten aan te passen. Dat is wel mooi. Ja, dat is zeker. En wanneer mooi. gaan we die uh, daar krijgen? Dat uh, weet ik niet precies. Dat hangt van uh, de Miracle uh, Productions uh, af. Ah, okay. Maar ik ga ervan uit dat het binnen afzienbare tijd is. En dan komt ook het... Uh,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 Maar uh, ja, we hebben er wel van genoten, zeker weten. We dus, uh, hebben het gedaan. ik nog een mooie eventjes uh, laten indalen. De, zeker de, ja. je zegt, ja, nee, maar je zegt in één in, in zo'n stukje tekst ja. zoveel mooie dingen. Je, je kan dat onmogelijk. Je bent of dit één aan het nadenken. Dan komt de volgende alweer waarvan je denkt: van, oh, wow. Ja. Ja, zo kan je het ook bekijken. Erg mooi. Erg mooi. Oh ja, ik heb ja. het al ah. ja, weet je wat? We, weet je wat? We doen het even. Ja, dus. Ja.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 Dat was uh, ILO met uh, Holland Tides. Het is tijd voor uh, de Pit Report. We gaan over naar uh, niemand uh, meer en minder dan uh, Rendel uh, Lawson. Uh, de, de, nou, er gaat iets uh, niet nou. goed. Of wel? Oh, je was nog in gesprek met hem, Dolly? Ja, joh. Ja, joh. Ja, joh. Ja, joh. Hey, yo. Yo. Yo, yo, yo. Maar, hey Randall, is, joh. Joh, joh, joh. Hey, Rendel, goedemiddag. Goedemiddag, ja, ik, zat te, ik zat even te gezellig met Dolly Ja, ja, ja Jullie hadden niet eens door dat uh, de radio eraan kwam hè? Op een, een gegeven moment ja, ja, als je, Even eerlijk, als je met Dolly aan het praten bent Is die raad ook helemaal niet meer belangrijk ah. Nee, dat is ook zo En je kan stemmen op Dolly als vrijwilliger van het jaar Rendel Moest je even naar de website van de gemeente Zandvoort uh, gaan En dan kan je een formulier invullen Even zeggen waarom jij Dolly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 Ja, nou ja, simpel. Gewoon, het eh, is geen discussie mogelijk, zeg ik dan. <laughs> Kijk, klaar? dat zijn goede berichten. En eh, ja, nog ja, waar ja, ook, dus. Ja, ja. Moeten we daar discussies over voeren? Nee hoor, je hebt helemaal gelijk, eh, Rendon. Nee, klaar. Hé, hey, wij, hebben, wij hebben een lekker rustig weekend. Maar vorige week, ja. hè, Mexico. Ja, heb je, heb je ik zat al te denken. We zaten op de boot in, naar Engeland toe. En ik zat al te denken, zou die nou eh, Imca Marina... Maar, is dat als dat Imca met Mexico draaien? Heb je ja, je oh ja, nee. Nee, dat was de zangeres zonder naam. Zangeres zonder naam, Ja, ja, ja. ja nee. Nee. Nee, faas. Gedraaid, ik wil de irische fase. Ik wilde luisteraars overhouden, dus uh, van daar. <laughs> ja, Alles had ik hem wel gedraaid, hoor. Zeker weten. Hey. Maar wat een Prix hè? Ja, ongelooflijk. Wat een race. Ja.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 Jongens, eh, ik zou daar geen steward van de wedstrijd willen zijn geweest, hoor. Want dat was, er gebeurden wel zoveel dingen. En er werden zoveel verschi uh, verschillende dingen, werden er, uh, zeg maar, daar, uh, daarna uh, straffen uitgedeeld. Dat ik dacht, waar gaat het allemaal over? Moet we, uh, klaar. Ja, straffen, maar ook geen straffen. En daar loopt uh, dan uh, Russel uh, weer over te mopperen. Ja, maar die zegt, ja, die zijn allemaal aan het begin afgesneden. En er wordt niks tegen gedaan. En, ja. uh... Terwijl, in feite, en, eh, kijk daar weer, dat een Loose hoe ze helemaal eraf gaat. Uh, en dan uh, niet het weggetje neemt, maar gewoon het gras neemt, ja, en uh, ik, volgens mij hadden, daarvoor, uh, hadden we daarvoor ook een hoop gas bij, gasbouwers gezien, hoor, in die wedstrijd. En die wordt daar wel tien seconden gestraft. Dan denk ik van, ja, jongens, jullie zijn niet helemaal lekker bezig. Want uh, heel eerlijk, Max was hem gewoon kwijt op die Curbstones. Als daar een muur had gestaan, had hij gewoon die uitgereden. Heel simpel, klaar. Zeker. En, uh, en dan denk ik van, ja, jongens, en hij wordt daar niet voor bestraft. Ja, niet helemaal oké. Okay. Niet helemaal oké, okay, maar joh, en ook de anderen. Uh, dus uh, het werd een beetje met twee maten gemeten tijdens die wedstrijd, vond ik. Ja, het uh, maakt allemaal niet uit. Noors was.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 Nou, dat zal kunnen. Maar, ja, overwinningen niet, hè? Nee, dat lijkt me tääl. ook nee, niet. Nem, nee, maar, nee. Ik heb eh, geen idee wat hij dan gehaald heeft. Maar eh, de, de, de, de, het jonge, jonge, jonge, jonge, jonge je moet nog even wat meer rijden, hoor. Be bij het in de buurt komen, denk ik. Ja, ga, we, ik dus, ga het, euh, het opzoeken zoek, hoor. Dus, moet, uh, misschien, misschien iets met uh, dat hij het aantal wedstrijden wat hij heeft en het aantal overwinningen wat hij behaald heeft. Ik heb geen idee. Uh, wat me wel opvalt, jongens. Uh, iemand moet het gaan verklaren. Waar zit opeens het verschil in de auto's tussen Piastri en Norris? Uh, Piastri kan helemaal niet meer met de auto overweg. Mm -hmm. En Norris rijdt gewoon, uh, ja, gewoon uh, weer, weer zo. Wat we van de McLaren uiteindelijk verwachten, rijdt gewoon iedereen op 20, 30 seconden. En, en, en dan heb ik wel zoiets van, uh, jongens, uh, in het heel verhaal. Uh, waar komt dat opeens dat verschil vandaan? Maar Piastri heeft natuurlijk geen pannenkoek. Mooi, uh, klaar. Eh? Zeker, dus nee, daar ja. heb je gelijk in. Dat, dat vroeg ik me ook al af trouwens. We. Ik ben ja. niet te klaar. Ik, ik heb ook vanaf het begin gezegd, hè, dit jaar, dat weten jullie, dat uh, Piastri uh, Noor Noorse gaat overklassen. Nou, uh, Noors ja. is in één keer wel toch goed teruggekomen. Mm -hmm. uh, maar, maar het verschil in auto is opeens wel heel erg groot. En ik denk niet dat uh, Piastri opeens uh, niet meer kan auto rijden. Dus, uh, nee, dat is heel bij vreemd. McLaren, bij mijn mogen ze wat uitleggen. <laughs> heel, erg. <laughs> ja, heel erg. Ja, dat klopt.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 Dus uh, in een jaar tijd. Uh, en ook in, in, in, in verschil op verschillende banen, zeg maar. Dus dan, ja, ja, ja, je weet, ja zo, klopt zo het ook je... weer niet helemaal, hè? Ja, nee. ja, zo, zo, kan je, zo kan je ook zeggen, op en maar weer kan je dan een, uh, zeggen... hij heeft uh, de minste plaspauze voor iedereen voor de strijd. Weet je, Mark van. <lacht> <lacht> ja, toch. Nou ja, zo gek zijn ze <lacht> tegenwoordig wel, hè? Ja, dus, uh... ja, ja. ja. <lacht> er zit er, weet je, dan moet ik al wel lachen. er zit er dus iemand zit er op het papiertje het allemaal bij te houden. En ja, ja. Ja. Uh. <laughs> Ja, heel kerte job. Je klaar. Het lijkt wel net de bandenstrategie die je ook altijd in beeld krijgt. Weet je wel? Als je een gele band hebt, dan uh, moet je tussen ronde die en ronde die moet je wisselen. En, uh, ja, en dan een harde band of een zachte band. En, uh, ja, maar er klopt ja, nooit wat van uiteindelijk. Ja, dat klopt Ik vind het eerlijk gezegd altijd een beetje onzinnige dingen. Ik kijk dan toch wel meer van: joh, hoe kan het in hemelsnaam dat Norris nee. nou zoveel sneller is als die Piastri? Ja, we weten van die McLaren. Dat hij in vuile lucht het gewoon echt niet doet. Nou mm -hmm. ja, dan, dan, dan, als je voor haarheid heb je daar geen last van, natuurlijk. Nee. Maar eh, ik vond het verschil te groot. En eh, eigenlijk ook die kampioen daarvoor al. Dus. En we weten, centraal bent duidelijk laten weten dat hij liever ook wereldkampioen ziet worden.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 Nou ja, uh, uiteindelijk een van zijn mooiste, echt zijn mooiste safe die Die daarover gaat in de regen. Dat hij uh, opkomen recht ook stuk er vol afging. Uh, en hem echt helemaal kwijt was. het net voor de vanger weer oppakte. En uh, uh, iedereen zei toen wel: van, nah, wat, wat heeft die mannen wagenbeheersing? Ik had wel gelijk. Gezien, nou, hier heb je wel heel veel massel gehad, houden. <laughs> heel veel massel. Uh, en hij heeft daar natuurlijk ook een hele mooie wedstrijd laten zien. Of, uh, ja, ja, ja. ja. En uh, het, is, het is ook zo'n baan waar je me ook gewoon toch echt met het tussen kan zetten op verschillende punten. Dus ik vind het, ik vind het nog echt een oldschool racing um, uh, Gewoon in te laken tussen die meren. Want de vroeger lagen er wat meer meren. Ze zijn er wat, ja, inmiddels wat gedempt. Ja, het, En je hebt daar natuurlijk de Brazilianen jongens. Als je, uh, een paar mensen een feestje kunnen maken tijdens een campri. Nou, dan zijn het de Brazilianen. Dus, uh, Zeker weten. En kan het weer ook wat gaan doen uh, tussen, de, tussen de meren? Ja, uh, als het daar regen komt dan vaak... In, in één keer met bakken naar beneden. Dus oh, ja. Het is wel zo'n beetje, het gaat een beetje druk. Dan zie je zo'n mandje, uh, zie je iemand zijn handje ophouden houdt er even beetje. Nee, daar gaat één keer de sluits <laughs> over. Dus, dat is wel mooi. <laughs> ja. Het is ook niet lullig, Nee, jongens, we gooien een paar bakken water op het knieën heen. En klaar. Maar als we het dan, dan maar niet krijgen dat ze dan uren gaan wachten en uiteindelijk. Nee, uh... nee, nee. Maar dat is wel met die huidige problemen natuurlijk wel. Hè. Met, uh, uh, uh, met dat ground effect. En, uh, ik, ik, ik heb altijd gezegd dat je dat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 Nou, die zagen in principe de auto aan de baan, waardoor je grip hebt. Op het moment dat de grouteffect kwijtraakt, je ziet ze, ze lopen met millimeters hoogte uh, te, uh, zeg maar, te regelen in die auto's, dat ze dat grouteffect kunt kunnen maximaliseren zonder de grond te raken.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 tegenwoordig. Uh, uh, uh, zeker als je dan nog achter een andere auto rijdt waar de crowd daardoor ook minder wordt door de vuile lucht achter die auto. Ja, dan is het op een gegeven moment gewoon uh, jongens, daar kan je ook gewoon niet meer rijden. Uh, dus dat is denk ik het grote probleem. De auto's hebben wel snelheid nodig om dat crowd te krijgen. En hoe langzamer ze rijden hoe meer ze kwijtraken. Ja, wat voor mij niet idee dat uh, toen het crowd minder speelde, toen had je heel vaak uh, toch die, die uh, vuurspetters uh, zeg maar uh, onder de auto's. Ja, en dat nou, zie je veel minder eh, tegenwoordig. Ja, tegenwoordig, uh, die plak is heel belangrijk. Hè. Dan zitten er een soort titanumblokjes onder, skitblokjes noemen ze dat. En die mogen maar een bepaald hoeveelheid afsluiten. Uh, als, uh, als je niet te veel afsluit, dan wordt een auto gedisqualificeerd. Dus uh, ze zitten heel erg met die rijhoogte tegenwoordig te werken. En soms zie je ze nog steeds, uh, zie je nog wel, uh, uh, uh, je, ziet, je kan het heel goed zien. op bocht als bijvoorbeeld Oroge in Spaar. Het middengedeelte is helemaal bruin. Nou, dat is alleen maar de plank die er overheen slijt, maar als je slijt zo'n plank te veel af. Ja, dan zeggen ze, jongens, die plank moet zoveel millimeter dik zijn, en zo'n zoveel millimeter, jammer joh, die wordt uit de uitslag gehaald, je hebt te laag gereden. En het is wel zo, hoe hoger je zo'n auto zet, hoe minder downforce je krijgt, want de onder die, die gaat ook werkelen, en, en die downforce gaat gewoon minder werken. Nou is het wel tegenwoordig, als ik de onderkant van de Formule 1-auto zie, hè, soms zien we dat hè, als een ding omhoog getakeld wordt... en er staan er gelijk twintig fotografen eh, omheen, want die kunnen aan de concurrentie kunnen ze de foto's goed verkopen. En, ja, dan, dan zitten daar zoveel sleufjes en gaatjes en, eh, en flapjes onder dat je denkt van... ja, hoe kan dit in een moest nog werken, maar het werkt er kennelijk wel. Ja, en het uh, verschil daar voor iemand uh, die minder uh, downforce heeft, die is dan uh, wat sneller zeg maar, op de rechter stuk ofzo?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 Ja, uh, enorm veel bochten en uh, alle kanten op. Dus dat is mooi. Uh, de nekjes gaan het heel zwaar krijgen, eigenlijk altijd. Maar zeker het opkomen rechte stuk, jongens. Uh, uh, dan zie je die kopjes, en zeker aan het eind van de wedstrijd... zie je die kopjes steeds meer gaan hangen. Uh, er zijn enorm veel uh, geekkrachten komen daar vrij. Ook die eerste bocht, einde rechte stuk, die valt ook gewoon even gewoon volgens mij eens 10 of 15 meter naar beneden toe. Uh, dan zie je in feite, moet je wel eens goed op gaan letten, dit heb ik ook minder zien. Vroeger kon je het heel goed zien toen die kopjes open was. Dat die kopjes steeds meer.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 Ze hebben allemaal coolvesten aan. Uh, uh, ja, weet je, ik moet wel zeggen. Ik zat laatst even naar het programma te kijken. Toen zat voor een van die vrouwelijke rijders. Die zei, ja, die gebruiken we helemaal niet. heb je niet nodig. Als je goed getraind hebt, heb je dat niet nodig. Vond ik wel helemaal mooi. Ik denk, ja, het zijn allemaal watjes de Formule heen, jongens. Zeker. Wat, ja, je krijgt daar ook heel veel hinder van. Hè, met allemaal slangen of dingen die er ja, zitten. Ja, maar het is gewoon zo. Je ziet ze natuurlijk ook voor de wedstrijd. Maar zij zei gewoon, dat doen wij voor de wedstrijd niet. Joh. Als je heel goed getraind bent, heb je dat helemaal niet nodig. Dus uh, nou, ja, ik, ik denk dat een uh, gemiddelde, uh, makkelijke maat ook al lopen. Die hebben best wel heel goede condities, hoor, die jongens. Maar uh, ik vond het wel mooi uh, dat uh, de bijtjes zeggen, wel zijn allemaal watjes. Ik denk dat ze hele goede. Nou ja, Max uh, die zat uh, afgelopen week al in uh, Brazilië, dus die is er uh, lekker vroeg bij. Ja, maar ja, familie toch? Ja, ja inderdaad, ja. ja. Die laat zich lekker door de familie verwennen. Nou, dus, oh, dat is het. Ja, natuurlijk. Dat zal wel zijn. Ja, ja dus ja, prachtig. Maar, uh, ik denk dat ik dat ook zou doen. Maar zo vaak zie je, zie, je, zie je het niet. Dus uh, misschien worden we de plannen, de plannen gesmeed ...dat hij uh, dat met Candy daar op zich we gaan zien. Ik heb geen idee.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 Ik weet het niet, het zijn best wel wat mensen waar ze uit kunnen gaan trekken. Dus uh, uh, ik heb geen idee. Het is wel gewoon er wel gebleken dat eigenlijk feiten, bijna als je naast de bak zit, je wilde eigenlijk helemaal niet naast rijden. Want dit is eigenlijk gewoon einde carrière. Ja, toch? En Hadja durft dat aan, uh, of moet dat, ja. moet dat aandoen. Nou, ik kan niet zeggen, ik durf het niet aan maar dan geloof je niet in jezelf. Want uiteindelijk een coureur, uh, van je, als je een hele goede coureur bent, uh, dan ben je altijd uh, voor jezelf ben je de beste van de wereld. En als je met die gedachtegang niet een uh, auto instapt, dan ga je ook helemaal nooit wereldkampioen worden. Dus hij uh, uh, moet gewoon voor zichzelf denken, ik ben veel beter dan Max.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 We gaan het opzoeken. Komt ja, opzoeken? ik, ik uh, laat mij maar lekker zingen. Even, even oh, koogelen en dan uh, komen <laughs> we er wel. En <laughs> de volgende keer niet meer storen. <laughs> de lambada bedoelde ik. Ka-oma? Lambada. Ka-oma? Ka Ka-oma? Ja? Zing die lambada? Die zingt lambada. Dat is toch Braziliaans of niet? Als slime dat. Nee, daar gaan we niet aan beginnen. Liever nou iets alles. Ja, maak hem Wat zei jij je? Vroeg? Ja, nou, dat moet je volgende geef keer. Rotzooi. Ja, geef zo rotzooi. Geef zo ja. Ja, nou ja, van je vrienden moet je het hebben hè. Ja ja ja ja ja ja, ja, ja. Oké, okay, dankjewel. Tot uh, volgende week. Hoi, volgende keer. Doei. Hoi, dat was rendelo. Hoi. Ik heb je... Donna in Like a Virgin, uh, een van de, de eerste platen die ze uitbracht. En blijft gewoon lekkere muziek, toch Dolly?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 Uh, ze zijn niet gesteriliseerd. Uh, dus dat moet je ook wel even weten. En ze hebben een binnenvacht, staat hier. Ik heb geen idee wat het inhoudt. Maar nee, ik denk dat, dat vroeg dat... me ook af.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 Toch? Nee, weet ik te weinig van, helaas. Ik weet alleen dat ze op u zitten te wachten... bij het dierentehuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. En hoe heette ze? En ze heten Luella, Lulu en Macy Lee. Ah, mooie namen ja, voor deze mooi, drie hè? ratten. Ja, Lulu. Dus ga naar het Kennemer ja, huis voor deze drie ratten. Dankjewel, Dier van de Week. Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort... Nou las ik van de week een uh, berichtje op de Facebookpagina van uh, ZFM. Yes. Misschien heb jij dat ook wel gelezen. Dat uh, Siggy en Dins... De, uh, een nieuw nummer hebben uitgebracht. Da, dat rapduo uit de uh, Zandvoort. Ja. Die hebben een nieuw nummer uitgebracht. Maar niet met zomaar iemand. Nee, samen met Flemming. Oh, ja, ja. Nou, dat, dat is helemaal fraai. En uh, ze zijn Wat leuk. Zijn vrijdag is hij uitgekomen en zijn meteen de Tipperaden binnengevlogen. Ook dat nog. Ook dat nog. Dus, ja, maar uh, ze, ze, ze, ze doen het vanuit een Cabrio, hè. dus dan vlieg je al snel weg. Ja. Zeker weten. Ik nou, gaat, gaat helemaal goed met deze twee uh, Jongens. heren uh, ja. uit, uit Zeker. In, uh, samen met Fleming is de nieuwe single Meisje uit het Gooi. Hey, heb je zin om weer langs te komen? Mijn vader is niet thuis.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 Ik heb geen privisje, ik heb gespat voor mijn klop. Al die rijke tata's met rijke papa's Loof pata's, ze zei de brakka's Kijk eraan hoe ze met mij op pad gaat Maar ik ben die guy die zijn eigen pak maakt Ze heeft praten, tassen en bottega hakken, maar ze chillt bij me thuis in mijn necktack Ze vraagt continu of ik tijd heb Want ik laat te zingen als vlam op een lijst oh, oh oh Ik zie ze naar ons kijken Wat doet hij in ons wijkje oh, oh, oh. Ik weet dat ze blijft bij mij Ze is een meisje uit het gooi Maar ze valt op foutenvooi Zij loopt zelf in die oor Maar in de trainingspakken mooi Oh, het meisje uit het gooi Leef in een gouden kooi Maar hoor je niet klagen Want ze blijft maar naar me vragen Oh, het meisje uit het gooi Vindt zij vindt ze Zij zit naast me in mijn trainingspad. We vliegen door de bocht. Zij wil zeker niet dat het stal. Nou, nah, ik ook niet. Zij komt uit het begrepen wooie. En als ze bij me slaapt, kijken we wat ze vrouw. Maar ze zegt er oude. En de Sophie. ze blijft bij mij. Zo is een meisje uit het gooi. Maar ze valken, het kooi. Stel op, zelf in die honger. Veel maar trainingspakken mooi. Oh, het meisje uit het gooi. Nee, die in een gouden kooi. Maar nee, hoor je niet klagen. Want ze blijft maar naar me vragen. Oh, het meisje uit het gooi. Ja, dat klinkt best wel lekker en uh, hitgevoelig ook. Siggy uh, en Dis samen met Fleming en Meisje uit het Gooi weer Zandvoorts uh, product, uh, Benno. Goed, hè? Ja ja, ja, ja, ja. We hebben wel een klein, pla een kort plaatje trouwens. Uh, ja, wat, uh, hoe, lang, uh, hoe lang duurt die, uh, schatja? Nou, ik denk uh, nog geen uh, drie minuten. Nee, twee minuten 35. Nou, zie je wel. Dat is, dat is inderdaad een, een kortje. Dat deed je ja. in de jaren zestig. Nee, maar dat heeft met uh, TikTok uh, te maken ook. Oh, Daar moeten die platen tegenwoordig heel kort voor zijn. Minder oh. dan drie minuten. Oh. Dus, uh, maar dan kun je toch ook twee minuut negen of vijftig. Ja, wel. Maar dan ja. moet je één alinea meer... Uh, of nou, één zin meer, <laughs> meer doen. Dat oh, nou, weet, weet ik veel. <laughs> weet ik veel. We weten ja, wel dat we allemaal. morgen weer een mooi programma hier bij ZFM hebben.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 Ik, toen ik dat hoorde, dan enorme griezels... Uh, rillingen over de rug, had ik toen. Want ik had zoiets van, verdamme wat een sneerboel moet het er allemaal worden. Maar goed. Ja, uh, we hebben net uh, drie ratten in de aanbieding gedaan van het uh, kennen met dieren thuis. Maar dan ja, kruipen ze ja, zo meteen bij jou thuis uh, <laughs> binnen. <laughs> <laughs> <hij> nou ja, bij mij uh, in studio heeft het valt dat gelukkig allemaal wel mee. Oké, okay, oké. Okay. Maar, uh, maar in ieder geval...